Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De oranje vrouwen krijgen vanaf 1 juli evenveel betaald van de KNVB als de mannen. Eerder gingen de dagvergoedingen voor de vrouwen al flink omhoog... maar nu neemt de bond ook commerciële betalingen mee. Collega Rivka veld. Dat betekent, de KNVB gebruikt natuurlijk heel vaak mediarechten of jouw foto's bij fotoshoots of voor sponsoren. Dat hebben ze nu allemaal op één hoop gegooid. En als je nu dus voor een trainingskamp of een wedstrijd wordt opgeroepen voor Oranje, dan maakt het niet meer uit of je Frankie de Jong of Jacques Groene heet. Dan krijg je gewoon precies hetzelfde bedrag op je bankrekening. De KNVB noemt het een historische eerste stap. En hoopt dat in de toekomst ook vergoedingen van de internationale bonden FIFA en UEFA omhoog gaan. Drugscrimineel Mink K. is in Nederland. Hij en een tweede verdachte zouden honderden kilo's kook vanuit Zuid-Amerika naar Nederland hebben gesmokkeld. Mink K. werd in april opgepakt in Libanon en is dit weekend naar Nederland overgevlogen. Er komt een tentoonstelling van Russische tanks die zijn verwoest in Oekraïne, zegt de defensieminister van dat land. De wrakken zullen volgens hem onder meer te zien zijn in Warschau, Berlijn, Madrid en Parijs. De Tour moet zorgen voor meer aandacht voor de oorlog in Oekraïne. En heb jij een rookmelder in je huis of kamer hangen, dat is namelijk verplicht vanaf 1 juli. En daar maken dieven gebruik van. Volgens de politie zijn zij bezig met babbeltrucs. Hetzelfde als met de bankpassen, dat ze die komen omruilen. Is dit nu een ideaal middel om met een mooi smoes de woning binnen te komen. En te zeggen, ik kom even controleren of er rookmelders in hun huis hangen. Ja, klopt niks van, zegt de politie. Als er iemand aanbelt met die vraag, is het sowieso foute boel. Hoe dan ook, hang er eentje op. Want dat kan het leven van je buren en van jezelf redden. Hoeveel je ervoor betaald hebt, maakt niet uit. Als je maar in Nederland gekocht hebt. Ja, ja, ja. Ik heb liever dat je een goedkope rookmelder op hangt en helemaal. Oh, ja, tot en met volgende week vrijdag de tijd om er eentje op te hangen. Het weer, aardig wat zon, maar vooral in het noorden ook wat stapelwolken en 18 tot 22 graden. Morgen overal veel zon en een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Schiphol, Airport en Hilversum. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het en, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom mijn lieve, lieve vrienden. Rainbow Radio Zandvoort ZFM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 Oh ja, ja want nummer 13 heb je net precies, die hebben we net gezien En inderdaad. er komt dan toch ook een ander nummer tussen... die dan nu niet in de top stond. Ja, precies. Maar in 2020 wel. Ja, een stiekem nou, de insluipertje. Daar gaan we nog eventjes herinneringen aan <laughs> hebben. Goed, wat gaan we allemaal, uh, allemaal doen? We hebben een interview met Frankie Vos over de Zaanpride. Pride...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 Waarom zij de gast is. En wat ze hier staat te doen. Want we worden op dit moment gefilmd. dus uh, ja, we komen Spannend echt, hè. Ja, we, we, we Wel van je we goede van kant. Van de goede kant. Ja dat weet ik niet. Het is eigenlijk mijn andere kant. Oh, oh, dus, oh. <laughs> <laughs> <laughs> en er zit ook een oorbelletje. Ja dus, precies. Ja, ja, en, ja, dat zie ja, je nou ik, niet. Ik Jammer. zal me af en toe eventjes ja. omdraaien. Ja. <laughs> en tot slot hebben we een uh, interview met Henk Birten over de Eurogames in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 als links woke wordt gezien en daar is de discussie mee platgeslagen... en daar moeten we wel echt voor uitkijken dat, dat, uh, niet ook, uh, dat wij ook niet uh, Amerika achterna gaan. Dat ja. is. Precies, precies. Ja, dat is wel ja. Ja. En dat, dat is dat wel de, de reden, reden... Ja, dat we nog steeds pride moeten houden. Ja, precies, ja. inderdaad. Want die ja. prijsjes zijn dat en natuurlijk daar is het alleen maar het feestje. Rond. Rond. Ja. ja, precies. <laughs> uh, ja, dus niet alleen maar zeg het feestje...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 To die, to what he things? Yeah, yeah, yeah. We promised we would never lose our pride. Your word's worth nothing if you lie. We're standing tall, looking up. Our father will be proud, and I'm happy to be working my own ground. We'll be the last ones breathing. It's time to choose, yeah, yeah, yeah Through The truth is would never lose our pride if day they try to turn it into lies We're sitting tall and looking up I find it will be proud And I'm happy to be working my own right. I'm yeah. was natuurlijk onze eigen Nederlandse S10. Met de diepte. Ze is nummer 11 geworden. Ja. Met zo'n festival. Een heerlijk gekke getal. Ja. Toch? ja. En <laughs> doen we dan volgend jaar automatisch wel of niet mee? Nee, volgend wel doen we, volgens we zelf zien, niet, Oh, met de finale. Met de, met de finale. Nee, nee, nee, nee, nee, niet nee, met nee de maar nu ook niet, toch he? niet? Uh, nee, dat was nu ook niet. Maar we mogen wel meedoen. De laatste de tien bogen niet deelnemen, geloof ik toch?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 En er is een uh, parade bijgekomen. Gaaam bestaat ook uit de Zaanse Regenboog en de aansluitende feesten. Ja. Nou en inmiddels is Kom. er een uh, flink, uh, flink programma ontstaan. Uh, ja, sinds, uh, oh, ja, <laughs> absoluut. Complimenten daarvoor, zeg. Ja, dank u wel. We krijgen ook heel veel hulp en positieve reacties. Uh, oh mooi, dat is echt te gek. Ja, ja dat uh, dat blijkt ook wel inderdaad. Zeg ja. maar, als we als we een beetje uh, jullie een beetje volgen en en uh, met name ook uh, de ondersteuning vanuit de gemeente is uh, heel positief te noemen. Uh, ja, maar dat mag ook wel, want er is zo'n 20 jaar niks gebeurd. Dat ik hier dus gewoon woonde 20 jaar geleden, levenslang de tijd, had stilgestaan, ja. dan het uh, nog een beetje de jaren 80, 90 was. Dus uh, Zaanstad welkom in de 21e eeuw eigenlijk. <laughs> uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, nou ja, dat gebeurde wel. Met, met de GSA was wel heel actief in een dames uh, eetclub. En mijn voorganger Jan die was in 2016 wel begonnen met een LBT-netwerk. En Zaanstad ja, dat is natuurlijk regenboogstad geworden. Ja. Maar qua zichtbaarheid of wat er hier dan werkelijk uh, veel gebeurde... nee, dat, dat was. Uh,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 Ja, eigenlijk alweer eerder. Oh. Want er zijn al, voor 3 juni zijn er al drie, vier openingen geweest van tentoonstellingen. Ja. En waarvan uh, een van de leukste is de, de Lego Pride. In een. Uh,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 Wat um, hebben we gisteren gehad. We hebben een, uh, al een groot feest gehad in de Grote Wijver. Dat is een voormalig uh, kraakband. Dat was erg mooi. Um, straks ga ik naar een locatie, een uh, zorgcirkellocatie. Seniorenwoningen. Um, daar komen DJ's. Nee, niet zo zorgcirkel, maar een uh, aviallocatie. locatie neem die klaar. En... Oh ja. um,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 Prachtige foto's. Maar goed, hier hebben bij jullie ook in Zandvoort gestaan vorig jaar, dacht ik. Want daar heb ik ze gezien. En nu weer hier. Natuurlijk, we hebben donderdagmiddag een queer bingo. Nou, die, die moet je eigenlijk ook niet mis. Queer. Geen queer bingo, queer croquet. Ik haal even de spelletjes door elkaar. En daarna een queer pubquiz met disco daarna. En wat je natuurlijk niet mag missen, dat is...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 en uh, uh, hoe en wat en waar kan men daarvan genieten? Uh, het, uh, ja, hij wordt morgen geboteld. Dat hebben we gehoord. Ook vanwege corona is hij ook daar helaas personeelstekort geweest. Oh. Maar het biertje is gebrouwen. Het is een prachtig etiket. Ik heb hem net op uh, Facebook gezet. Hm. En nou, hij wordt morgen geborteld. En dan is hij hopelijk vanaf woensdag donderdag uh, te koop. En te drinken op een van de vele uh, terrassen... Uh,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 Ja, jullie dat, zijn van harte welkom. Dat gaan we zeker gaan we dat doen. Wij zijn er in ieder geval zaterdag. Dus wij de zaterdag op de infomarkt, want die hebben jullie ook. hè, ja. in de uh, ja, het ja. toch? Ja, Klopt. precies. Ja, heel goed. Is het, <laughs> en dan gaan we samen een biertje drinken. Ja, klinkt hartstikke goed. Ik heb er ook zin in. Veel succes. Dank je wel. Dank je wel.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 Your breath, that hunger in you, I'm in danger now, I guess. Let's go to grandma's, use the grandma, taste the best. Ooh. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, I give that wolf. And before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana, I give that wolf. Give that wolf. give that wolf For that wolf, it's my, my grandma. Give that wolf a banana. Give that wolf. Give that wolf. It's my grandma. Give that wolf a banana. Give that wolf. Give that wolf.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 Poslo prodesom lefsem. Call it tiny zdravye kosse mega it tiny. Call mega marco, call it tiny. Koylie je, je do hidratacija. Kažu da na koži i kosi se si jasno vidi sve. En ik word ook goed voor jou. Kazuyo, nou probleem is je het rom. Raquel, koel je slezina. Uw, slezina. Ni je je strechter, dat er dat hij uit de buurt is. Sierdza, sierdje, buurt, sierdza, maar alleen dan de heldere boogjes, het hemmoe, nam het telloos, на корки op de ik het hemmoe, Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Bijzonder, bijzonder, bijzonder. Може is het gezondheid. Misschien is het gezondheid. Misschien is het gezondheid. Ja, dat was. Uh, dat was uh, hoe wie was dat ook alweer? <laughs> dat was Servië. <laughs> dat was Servië. Dat was <laughs> in Incorpore sano. Oké. Okay. Incorpore sano. Ja, in gezond lichaam, gezond. daar ging het ook. Hè. Ja, dat okay. is een, een, een soort uh, statement inderdaad over de gezondheidszorg in uh, Servië. Aha. Waar veel om te doen is. Oké. Okay. Uh, uh, okay. het is wel fascinerend zeg maar, dat dit soort. Um, uh,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 Yeah. Nou, en, en, en dan hebben, ze ze en en hebben ze we... Ze ze hebben ze ze ja. ja, dit, dit is normaal niet, dan moeten we het laatste... Ja, ik word heel eigenlijk altijd af afdraaien, ja. maar... Uh, ja, nee, oh, de zit... technicus gaat ook meepraten. Ja, we, we hebben nog 48 seconden, dus we moeten nog wat, uh, wat volpraten ja, hier. Uh, ja, ja, op, ja, ja. Maar, sorry, sorry, ja. Eigenlijk ja. komt het dat we Rotterdam eigenlijk iets meer... Het komt altijd door Rotterdam. Ja, toch altijd door Rotterdam. Maar laten we nou geen stemmingmakerij gaan maken. Ik bedoel, dat we hier wel over Amsterdam...